Het weer, vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog en het gaat vannacht licht vriezen. Morgen temperaturen rond het vriespunt, een koude zuidoostenwind en af en toe zon. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM.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 Dan stuur allemaal fijne dag.